Evi Van Eck met het NOS-journaal. Het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft een medewerker ontslagen... die papieren met patiëntengegevens heeft gebruikt als boodschappenlijstje. Dat lijstje bleef na het boodschappen doen liggen in een winkelwagen... en werd door een klant van de supermarkt gevonden. Op de papieren stonden privacygevoelige gegevens... zoals de namen van patiënten, de behandelend arts... de reden voor opname en ook welke medicatie werd gebruikt. De regering van het Nederlandse deel van Sint Maarten is gevallen. Het is de negende keer in tien jaar dat de regering van het land valt. Het kabinet van premier Leona Marlin Romeo was zijn meerderheid al kwijt... omdat een parlementslid was opgestapt. En nu stappen er nog twee parlementsleden op. Dat doen ze uit onvrede over de wederopbouw na Orkaan Irma in 2017... en vanwege de onzekerheid in het land. Sint Maarten werd in 2010 een zelfstandig land binnen het Nederlandse Koninkrijk... De Kansspelautoriteit heeft een bedrijf een boete opgelegd van 400.000 euro. TSG Interactive Gaming Europe bood Nederlanders de mogelijkheid om online te pokeren... waarbij geld kon worden gewonnen. Het aanbieden van online kansspelen is in Nederland nog altijd verboden. Alleen Holland Casino mag het in een van zijn casino's. Wel is er wetgeving in de maak waardoor op termijn meer bedrijven online gokken mogen gaan aanbieden. Op steeds meer sportclubs mag niet meer worden gerookt... Vorig jaar verdubbelde het aantal sportclubs met een rookverbod... naar zo'n 1150, blijkt uit cijfers van gezondheidsorganisaties. Bij de hockeyverenigingen is het roken al verboden... bij meer dan de helft van de sportclubs. Bij tennisverenigingen is dat maar één op de vijf. Volgens de gezondheidsorganisatie is er nog een lange weg te gaan... omdat bij verreweg de meeste sportclubs nog gerookt mag worden. Het weer vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Het wordt niet kouder dan 12 graden... Morgenochtend kan vooral in het westen een bui vallen... en in de loop van de dag gaat het in het hele land regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Flinke vertraging op de A10, de ring van Amsterdam. Door een aanrijding tussen Sloterdijk en Slotervaart... 4 kilometer file. Er zijn drie rijstroken dicht en de vertraging is bijna een uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 Lekker beginnen van het derde uur van Sanford op zaterdag. Op deze zonnige zaterdag en maandagmiddag, Jorden. Aha. En uh, take on me, een lekkere plaat uit de jaren tachtig. Doe me nog denken aan een uh, ja.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 No te llamas baby. desde que te vi supe que eras pa' me dile a tus amigas que andamos free. Esto lo seguimos en el absor. Con calma, yo quiero ver como ella los menea. Bueve ese pum girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. A la yo pum girl. con calma. Yo quiero ver como ella lo maneja. Bue ese pum girl. Tiene adrenalina, y mete la pista, mente, lo que sea. Pum pum girl, yeah. hey. ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes yeah. Que gana me dan, dan, dan. de bailarte mami Ese ram pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito I'm She drank all in Ari Every me got me never left for at all You say that I a me at the Ram dance man uh. Ram it in a dance in a nation. Uh. You never know, say that I a me at the boom shop I uh. me never lay it down flat And I one to go back you say that I'm a Yankee I go reaching the a hip yeah. Veel jaren geleden scoorde Snow met Informer en En die is opnieuw verbouwd, ook door diezelfde Snow... samen met uh, Daddy Jake in Colcoma. Het is uh, 12 over vier. Voor het voetbal gaan we weer uh, live schakelen naar Duitsersveld. En ik hoop dat het nog steeds zo lekker gaat met uh, SV Samford, Joop. Uh, als je dat alleen maar bedoelt met de voorsom... ...dan moet ik het echt gelijk uh, geven. Maar Samford speelt absoluut niet de sterren van Nijmegen. Uh, ze laten zich terugtrekken, er is geen samenhang, de bal wordt niet in de ploeg gehouden, er staan geen spitsen op scherp. Er kan gewoon helemaal niks gebeuren, maar ze staan al steeds in voor. Ja, dat en nu moet Kastantel pas over de middenlijn komen, dat gebeurt uh, al echt uh, een positief met Robin van Dijk. Robin van Dijk, terug op het soort Die die leveren die bal in bij de nummer 16 van ABLK uh, uh, En dat is uh, Dennis Denkgreven. Denk Denk en de bal is alweer aan de andere kant bij uh, dit doel van Dankskerk, maar die, die als, ja, echt als een tijger in het doel staat en een paar keer een goede bal heeft gestopt. En daar mag je echt blij mee zijn, want anders is het een heel andere stand geweest dan 2-1. We lopen nog steeds 2-1 voor en het heeft echt moeilijk om daaruit te komen. Het ja, is het beeld op dit moment uh, van de wedstrijd erop. Oké, okay, nou uh, Joop, uh, laten we hopen dat de voorsprong blijft en misschien uh, nog uh, met een beetje geluk uitgebreid wordt.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 It was summer, we were so in love I never loved anyone this much Look at me, I'm thrilled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 When your kind is out back on the shelf Ah, tell me Ah, tell me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 Nou, ik moet zeggen, op het een hele goede keuze deze single. Stilenswiel en uh, Star. Echt een uh, toppieplaats. Ja, oh ja, en, en, en, en dat is het leuke van ja. als je Die heb je toch altijd bij, hè? ja? En als je dan in een kroeg zit of ergens zit te eten en je hoort een mooi nummer dan even. Dan hoor je hem ineens. En dan, en dan denk dan je, je van, hé, hey, die gaan we draaien. En dan heb je hem. <laughs> Goedemiddag, Fred trouwens, welkom. Hello. Straks uh, is hij weer na 5 uur met entertainment for you. Maar eerst.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 What I know Why should I care Please don't bother trying to find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 Domme ballen, domme ze kunnen de bal niet in de ploeg houden. En, ja, maar je staat wel voor. Het is dus, uh, HBK, heeft haast en uh, zoveel haast dat de nummer 2 maakt op het middenveld een hele domme fout. Die krijgt zijn tweede gele kaart die kon vertrekken. Dus Sandberg speelt voor 10 man, top tegen 10 man. En je weet het.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 Door HBOK. Ik <kijp> het mijn moeite ermee, maar HBOK is nog steeds aan de bal. Ik ja, ben benieuwd hoeveel tijd die scheidsrechter erbij gaat tellen, want dat is natuurlijk erg belangrijk op dit moment. Voorlopig is het een niet aan, ik maar niet de bal. Hij heeft een simpel kan het zo oppakken en weer in het spel gaan brengen. Dat toch, want het moeten wat hebben waar het los staat. Hij is klaar, toch, niet de goede man. Verbal probeert hij daar uh, Robin uh, van Dijk te pakken te krijgen die overigens geen denderende wedstrijd heeft gespeeld. Slechte pases heeft gegeven, net ook een voorzet die helemaal nergens naartoe ging. Ja, dan ben je toch een spitser, of mensen speelt zelf een spitsen En dat was niet echt denderend. De Bal is weer alweer aan de kant van Zandvoort. En daar is het uh, HBOK, die, die, die, die overtreding van, uh, even kijken, denken uit zijn berg. Inderdaad, Berg maakt een flauwe Een metertje of, nou het zal het zijn, 3-4 buiten strafsofgebied. De scheidsrechter die zet zijn klokjes stil gaat uh, 9 meter afpassen. Want het is natuurlijk van een afstand die echt, nou ja, erin zou kunnen gaan. Waar niet natuurlijk dat daar een daar is en uh, de keeper gezamverd is. Die gaat hem nemen, ja, nou ja. Dat, is, dat is de vraag. Ik denk de nummer 12. Oh, een oh, invaller. Oh, oh.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 <laughs> dat toch weer <laughs> nee, dat is ook zo maar weer gezellig op de radio welkom terug Joop en dankjewel hey, voor vandaag en ja. hey, tot de volgende keer oké, okay. hoi prima hoi. oh, I could hide beneath the wings of the bluebird as she sings the six o'clock along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 A dream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 Daar moeten ze zich op inleven, maar ja, je moet gewoon met respect voor ieder zijn agenda en zijn bevoegdheid eh, en, en ook zijn, zijn, zijn traject qua procedures, daar moet je gewoon met respect mee omgaan. Eh, nou, dat verloopt allemaal nog volgens plan. Dus, dus ja, so far so good. Eh, we denken er absoluut niet lichtzinnig over na, maar ik heb alle vertrouwen erin dat, eh, dat we hier een, een, een unieke, en ik bedoel wereldunieke eh, Grand Prix gaan meemaken wat, wat gewoon een absoluut festival gaat worden.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 Als het heel veel positieve berichtgeving is, is het natuurlijk ook een goed journalist, eh, eh, ja, gewoon zijn gewoonte, om te gaan kijken, ja, is er ook een andere kant. En eh, die zoeken ook naar de negatieve dingen. Nou, die vind je natuurlijk altijd wel. Eh, Moist de gouden horloge ligt er ook stof op de grond. Dus. En natuurlijk duikt de media op allerlei punten en aspecten eh, waar men dan eh, ja, wat, wat, wat gehoor aan wil geven.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 ik ze zowel door Via Pirelli als alle partners volledig goed gekeurd. Nou ja, de FIA die moet zijn formele goedkeuring nog geven, maar de FOM heeft natuurlijk heel veel ervaring met de FIA. Dus je mag er wel vanuit uitgaan dat als de FOM gewoon zijn goedkeuring geeft en dat vervolgens bij de FIA neerlegt, dan, dat, dat dat een formaliteit is.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 Ja, dat, dat, net is een Grand Prix, dus ook een uitdaging om al die rondjes. Maar net zo goed als wij over dat traject, of net zo goed als Max zich niet zorgen maakt over of hij een Grand Prix aan kan, denken wij dat wij het werk wat we, wat we allemaal moeten doen aan kunnen. En nogmaals, ik zie nog dagelijks dingen dat ik echt gewoon positief verbaasd ben over hoe ze de dingen aanpakken. Dus ik denk, ik hoop in eerste plaats onszelf te verrassen volgend jaar. Maar ik denk dat we een hoop andere partijen ook nog wel gaan verrassen als je straks ziet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 En zij hebben gelijk. Het hek gaat eventjes open. Een kaartje hoef ik hier niet te kopen. Dus ik, ze hebben gelijk. <tie> mijn mm. pata, tjakka, is te weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Mijn outfit belakken, is er weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Het maakt uit.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 Alles in mij die jou vertrouwt. Elke week hoor je bij CFM Zaanvoort het gedicht van de week. En deze week is het leeg om je heen.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 Als het tegen zee, ogen niet meer straat.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 Als het goed is wel. Ja, we doen nou, het best. Wij gaan ja. luisteren, toch, Fos? Jazeker weten. Ja. En, en de verzoekjes zijn altijd welkom, hè? Ja, verzoekjes zijn altijd welkom. Hoe kunnen we dat doen? Gewoon een mailtje sturen. Een mailtje en, sturen naar. En, gewoon naar www.zfmartisten.nl. Uh, Daar kun je onder op de site een gewoon een mailtje sturen. Ja, dan krijg ik dan vanzelf binnen. www.zfmartisten.nl. En dan ja. onderin een mailtje sturen. En. Verzoekje. Ik ja. Verzoek Verzoek klaar. Je.